4 uur. Jobboot met het NOS Journal. Eerste telefoontje plukte de Marchussen van de weg. Waarom hij daar liep is niet bekendgemaakt. Frank Walter Steinmeier is zoals verwacht gekozen als nieuwe president van Duitsland. De sociaal-democratische opvolger van Joachim Gauck, die geen tweede termijn wilde. Steinmeier werd gekozen in een vergadering van de Bondsdag en de vertegenwoordigers van de 16 deelstaten. Hij kreeg drie -kwart van de stemmen. De president heeft in Duitsland een representatieve functie en nauwelijks politieke macht. De luchthaven van Hamburg is vanmiddag een kort ontruimd geweest nadat tientallen mensen onwel waren geworden. Ze hadden last van hun ogen en luchtwegen. Ook het vliegverkeer lag even stil. Volgens de brandweer is er pepperspray of iets dat daarop lijkt in het klimaatsysteem gespoten. Er is een gaspatroon gevonden. De politie gaat niet uit van een aanslag. De brandweer heeft in totaal 68 mensen behandeld die zich niet goed voelden. Negen mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in Herenugowaard en het Brabantse Katwijk hennepkwekerijen gevonden dankzij het winterweer. Het waren de enige huizen in de buurt waar geen sneeuw op het dak lag. Door de warmtelampen was de sneeuw gesmolten. In het huis in Heerhugewaard stonden ruim 500 planten, net als in Katwijk. Het weer droog en opklaringen. Vannacht kan het een paar graden vriezen. Morgen, dinsdag en ook woensdag meer zon. De temperatuur loopt op. Woensdag wordt het mogelijk 15 graden. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoud Rijndijk 9 kilometer. Dat is ongeveer een half uur vertraging. Dat komt door politieonderzoek na een ongeluk. De parallelbaan is daar dicht. Verkeer richting Den Haag kan beter omrijden vanaf Knopend Burgerveen... via Sassenheim en Wassenaar over de A44 en de N44. Op die A44 begint het iets vast te lopen. Bij Wassenaar Centrum staat 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, bij ons niet zo erg bekend, maar hij heeft wel 40 miljoen albums verkocht. John Cooker Melleke met ROCK in de USA open het derde gedeelte van z'n op zondag op deze 12 februari 2017. En naar Nederlandse bodem is heen hier de presidents met You're Gonna Like It. 6.9 been 9 Zfn. Zfn. Zfn. Zfn. Yeah. Uh -huh.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 werd zondag nog wat aangepast. De start vond een stuk lager plaats. Voits ging naar beneden toen de mist was opgetrokken... en dook 0,39 onder de tijd van Kjetel, Jans Jansrud en Patrick Kun, die samen aan de leiding gingen. Goy en Frans gingen na Voits naar beneden, haalden hoge snelheden... maar bleven uiteindelijk boven de tijd van de Zwitser steken.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 Zometeen hebben wij hier bij ZFM het dier van de week. Hey, on. Maar eerst gaan we even weer terug in die fantastische jaren 90, begin jaren 90. Hier zijn Notchy by Nature met uh, OPP. Twee jaar oud, Omi, met Sheerleader uh, uh, en voor Naughty by Nature met uh, OPP. Het is uh, twee over half vijf. Het is tijd voor het dier van de week. En onze pechveugel van de week is Herbie. En Herbie is een kruising Stedford van ruim acht jaar. Hij is een gezellige hond die gek is op aandacht en knuffels. Dat is iets wat hij lange tijd heeft moeten missen. En hij is bij het asiel bezig met aan een inhaalrace.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 Viegen deze man op leeftijd een plek waar hij welkom is? Wilt u weten welke andere honden, konijnen en katten er in het ziel zijn? Ga dan naar de website www.dierenentehuiskennabbeland.nl. Het dierenhuis is geopend van maandag tot zaterdag van 11 tot 4. En te bereiken via telefoonnummer 023 57 13888. Dat is 023 57 13 888.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 Oh, wat lekker. Money Love, It's a Shame. Daarvoor Jo Bantaan met de Repo clap uit uh, lang vervlogen tijden. Dat is Rob Harms ook. Houdt voor die jongen. 48 de morgen. Tjonge, jonge, jonge. Goed. CFM Zandvoort met nu Jackson met Sky High. Go. No. VFM met uh, Forever Now en uh, daarvoor Jigsaw met uh, Sky High. Nog 12 minuten en dan is dit programma weer over. Dan stond muziek. En Vader Veuge is er vanavond weer met uh, Peaceful Radio. Daar meteen zometeen veel meer over. Meer eerst Cryptonite van Three Doors Down. Lots well, to of around the world to ease my trouble, mind. Het is gewoon weer overleid, het weekend. En dan voor Three Doors Down at Kryptonite. Nou, ik heb het je al verteld, zometeen non-stop muziek. We hebben ook nog CFM Klassiek, zometeen tussen 7 en 9 met uh, Ruud Jansen. En dan Peaceful Radio tussen 9 en 11. De aflevering 1214, ja, ik heb ze nog niet geteld. Maar uh, Vader vaderveugel of opa opaveugel tegenwoordig wel. De Sentinel, een nieuw album van John Surrey.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 Then you realize that there's no time No direction as you fly through the wind You stop to ponder on a pink chateau The theme from mahogany still transcends But quote unquote that's the way it goes I'm looking at the picture again I'm looking at the picture again spin the sundial to expectation Twenty years ago I saw you yesterday You're looking at the picture now I see you looking at the picture now But for the slightest moment I watched you think about what it's like As a paper doll. One of these days I think you will find yourself as a paper doll. Yeah. One of these days I think you will find yourself as a paper doll. Oh paper doll. Imagine yourself as a cloud in the sky. You pass me by, and I'll blow you a kiss. I'm thinking cloud. So you're wondering why? Only to find out if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 Paper doll, yeah, babe. One of these days, I think you will find yourself a paper doll. oh, paper doll, paper doll, paper doll, paper doll, paper doll, paper